Oppositie liet Doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van de premier. Koningin Beatrix ontvangt vanavond haar vaste adviseurs... die komen praten over de actuele politieke situatie. Eerste Kamervoorzitter De Graaf komt als eerste langs op het paleis. Daarna volgen voorzitter Verbeet van de Tweede Kamer... en vicepresident Donner van de Raad van State. Justitie wil dat de man die zijn ex met zwavelzuur heeft overgoten... 16 jaar de gevangenis ingaat en tbs krijgt...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 Dan het weer. Vanavond veel bewolking en enkele buien. Vannacht vrijwel overal droog. Morgen begint droog. Er is dan ook ruimte voor de zon. Maar smiddags opnieuw kans op regen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Je bent terug bij Langs de lijnen. we gaan snel terug naar het voetbal van vanavond. De halve finale van de Champions League. De return tussen Barcelona en Chelsea midden in de eerste helft. Met Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. Een kwartier en een beetje zijn we bezig. De stand is nog altijd 0-0. Niks gemist dus tijdens het nieuws en de reclame. Wat dat betreft moet het echte vuur van Barcelona nog ontbranden. Of misschien is het wel de verdienste van Chelsea. Dat Barcelona tot nu toe wel wat speldenprikjes heeft kunnen uitdelen. Maar niet verder is gekomen dan dat. Nu moet Valdes optreden. Hij heeft een lange bal van achteruit bij Chelsea. Drogba loopt daar achteraan. Volgens mij was het zelfs een trap van Tsjech. En uiteindelijk moet Valdes de lucht in in zijn eigen strafstorp Neemt hij Piqué in zijn val mee. En Drogba hing daar dan ergens tussen. Maar uh, zo ontstaat er dus ineens een hoop paniek in het uh, strafstopgebied van Barcelona. En ziet Piqué er met name nou. niet al te best uit. Kijk, dat Drogba ligt, dat zijn we wel gewend de afgelopen weken. Maar dat uh, Piqué, die maakt een die is, uh, zeer afwezige hoor. indruk. Hij gaat mee in dat duel tussen Valdés en uh, Drogba. En wordt dus geraakt en komt... Of in aanraking met zijn doelman. Dat moeten we even zien. Of komt gewoon ongelukkig terecht. Nou, hij komt ongelukkig terecht nadat hij ontzettend raar in aanraking is gekomen met zijn doelman. Oeh. Hij is totaal knock-out. En ja, ik denk dat dit het einde van Piqué is in deze wedstrijd. Want zo'n klap, ja, dan moet je nog blij zijn de, als je morgen je ogen open doet. Dus na 17 minuten uh, is de Brancaar inmiddels al op het veld. En is dit een dikke, dikke, dikke tegenvaller hoor voor Barcelona. Want Piqué, net terug van een blessure. En voor het eerst weer, zeker Europees in de basis, zal hij af moeten naar die nare botsing met zijn doelman Valdez. Ja, dat is, uh, zag er heel slecht uit. Zijn uh, hoofd werd geraakt aan de zijkant en je zag het opzij klappen. Hij is weer bij, hij zit, maar dat, dat lijkt me toch stug dat iemand uh, door kan voetballen. Naar nou, zo'n enorme knal nee. tegen je hoofd, dat is uh, bijna onmogelijk. Uh, Pep Guardiola aan de zijkant kijkt, Piqué wordt uh, wel bijgebracht. Hij gaat nu ook staan en dan uh, uh, kan ik me echt niet voorstellen dat je daar nog uh, risico mee neemt. Ja, en dan uh, moet je wat anders gaan proberen. Dan zal bijvoorbeeld Adriano moeten komen of Daniel Alves. Uh, Piqué gaat naar de zijkant, Voelt aan de nek. De dokter erbij. En als we nog uh, de herhaling zien, dat komt toch wel ongelooflijk hard aan. En het zou toch echt een wonder zijn als je door kunt spelen. Want hij is buiten Westen op het moment dat hij op de grond ligt. Want. Uh, uh, je zag dat, ja. uh, dat er naar hem getikt werd tegen zijn hoofd. Van, uh, hij laat nu zijn tong zien. Uh, uh, of alle, ja, ik weet niet wat je daar kunt zien, maar uh, aan de dokter. In ieder geval gaat het spel verder. Even zonder piqué in inborp richting Drogba. Want uh, ook dit spel gaat gewoon verder. Hoe uh, grote blessures ook zijn. Uh, de bal is snel weggewerkt uit het strafschopgebied van Barcelona. En dan uh, kan Alexis nog even ermee gaan lopen. Maar wordt er twee man, onder andere Ramirez, van de bal afgelopen. En krijgt geen vrije trap. Overigens, uh, Ibrahim Afalai niet bij de selectie. Wel in uh, ieder meetredend en volledig fit. hoor ze dus eventjes. Maar realistisch wordt uh, uitgefloten. En dit fluitmesschip gaat ook richting uh, de scheidsrechter natuurlijk. Uh, Sakir, de Turkse man die vandaag deze wedstrijd van zijn uh, leiding mag uh, voorzien. Afalai dus uh, op de tribune bij uh, dit duel. Ze dus spelen nog altijd met uh, 10 tegen 10. Nee, Drogba is terug. Dus dan is het 11 tegen 10. Piqué is er nog niet. Maar Drogba ging ook even naar de grond. En dat was wel terecht. Is Piquet ook terug? Ja. Ongelooflijk. Ja, dat uh, na zo'n knal. Want ik dacht echt, hij is uh, knock-out. Best kans dat hij het heel even mag aankijken. Maar dat er niet al te veel risico genomen wordt. Nou, hij heeft nu balbezit. Kunnen we kijken hoe goed hij nog ziet. Hij ziet er ook van Busquets dicht bij hem staan. Die kapt eventjes Drogba uit. Dat gebeurt allemaal uh, net uh, op de helft van uh, Chelsea. Xavi in de as van het veld. Alexis Sanchez wil dan wegdraaien. Oh, oh, wat is het daar vol. Daar komt Messi. Korte combinatie, oh. Messi. En Tjech weer met een wereldredding. En dan nog vanaf de rand van het strafschopgebied. het schot van Iniesta. Het versnellen. En die Tsjech, vorige week toch ook de held van Chelsea, doet het weer, hoor. dit keer met zijn voeten. Wat een geweldige aanval. Zeg door het hart van de verdediging van uh, Chelsea gespeeld. En uh, een wonder dat die bal niet ingaat. En dat wonder heet Petr Cech. Ik kan niet anders zeggen. Uitstekende redding. Weer de aanval. Cuenca vanaf de rechterkant. Trekt naar binnen. Probeert een balletje, steekballetje. En dan wordt de bal in het zijnet geschoten. Nu uh, was het uh, Ches Fabregas. Die dicht in de buurt was. Mooi steekballetje. Maar die aanval daarvoor. Wat een beauty. Fabrikas. de bal op Messi. Achter het standbeen langs. Prachtig om te zien. Genot om naar te kijken. En het is het linkerbeen van Tsjech. Dat de bal uit het doel haalt en ook de inzet daarna komt niet over de doel Het was Iniesta die daarna schoot en ja aan de zijkant werd Guardiola bijna gek. Maar dat wordt hij wel vaker. Een zeer meelevende trainer mag je wel zeggen. Ondertussen balbezit voor Victor Valdez die de bal snel uit zijn strafschopgebied moet trappen. Balbezit voor Barcelona. Even de rust bij Piqué gaat opgejaagd worden door Mata. Die gek genoeg jaren speelde bij Valencia maar nog nooit de wedstrijd van Barcelona heeft gewonnen. Ja, vorige week dan, maar in de Spaanse competitie eh, nog nooit. Dus vorige week was wat dat betreft eh, zijn eerste keer. Wat was dit voor eh, Chelsea op de held van Barcelona via een ingooi. Omdat eh, Barcelona wat onzorgvuldig de bal rondspeelt. Eigenlijk een beetje ongewoon wat betreft de Catalanen. En Esli Kool mag nu ingooien. Doet dat richting eh, Mikel. Draait twee keer om zijn as. Wil de bal vervolgens naar uh, Mata spelen. Of naar uh, de man die ingooide. De kool aan de linkerkant. Maar daar zit Xavi tussen. Weer een ingooi voor uh, Chelsea. Mikel opgejaagd. Maar die laat zich niet echt opjagen. Ja, nu wel. Hij is hem kwijt aan Alexis Sanchez. En die uh, wordt even gehaakt. En vrije trap voor Barcelona. Snel genomen. Balbezit voor Xavi. Uh, Ramirez was de man van de overtreding. Uh, Xavi nog altijd in balbezit. Kijk naar de linkerkant. ...naar Fabregas. Fabregas krijgt hem niet. Bal wordt door Iniesta nu wel op Fabregas gespeeld. Fabregas aan de linkerkant terug naar Iniesta. Even snel kaatsend. Bal naar Sergio Busquets. ...naar Messi. Ja, het is alleen maar Barcelona dat de klok slaat. Messi bal uh, links naar Pujol, die halverwege de helft van Chelsea staat. Zegt ook wel iets. He, maar kaatsen, maar tikken, maar doen. Is het uh, Mascherano aan de rechterkant. Ja, Alle verdedigers ook een aanval. Mascherano met helemaal geen slecht schot. Net over het doel van uh, Victor Valdez. Het is uh, ongelooflijk. Je ziet de... Uh, Verdedigers, Pujol en Mascherano, halverwege de helft van Chelsea mee aanvallen met uh, Barcelona. Het zegt ook iets over Chelsea. Alleen maar verdedigen. Natuurlijk. Uh, en uh, die finale zeker stellen. Uh, 22 minuten inmiddels zonder schade. En dat is dan toch al heel wat. In dit uh, stadion met het uh, beter geachte, nee, beter spelende Barcelona zelfs. Overigens uh, is Chelsea voor de zesde keer hier. Het uh, verloor twee keer, maar het speelde wel drie keer gelijk. En dat waren ook de laatste drie keer dat men hier was. En dat uh, gelijkspel zou vandaag ook voldoende zijn. Een uh, overtreding is er gemaakt door uh, DJ Drogba op de helft van Barcelona. Daarom krijgen de Catalanen een uh, vrije trap. vrije trap is inmiddels genomen. En uh, Busquets op het middenveld. Ja, die wordt opgejaagd en is dan niet de man die de verfijnde techniek heeft. Om dat dus eventjes razendsnel vrij te spelen. Men weet wat dat betreft wel wie men onder druk moet zetten. Uiteindelijk moet hij om het uh, balbezit te herstellen een overtreding maken. En dan mag Chelsea halfweg de eigen helft de vrije trap nemen. En neemt het daar logischerwijs alle tijd voor. Sterker nog, iedereen loopt weg. En Petr Cech komt zijn strafsomgebied uit om uiteindelijk die vrije trap te nemen. Maar de keeper neemt daar natuurlijk alle tijd voor. Elke seconde is er één voor de Engelsen. Drukbaar heeft gekopt, maar het bereikt geen medespeler. Kan dan uit een omhaal toch nog de bal raken. Maar daar is alles mee gezegd. De bal vliegt over het doel van Valdez. Uh, de trainer van Chelsea, Roberto Di Matteo, de opvolger van Villas Boas. Die uh, was ook speler bij Chelsea en heeft ook een paar keer tegen Barcelona gespeeld. Zijn laatste wedstrijd uh, als uh, speler was overigens tegen Barcelona. Balbezit voor Barcelona zelf. Nu in de middencirkel. Kijken wie er vrijloopt. Zoek is naar de rechterkant. Niet gevonden. Bij Cuenca, uh, maar uh, overgenomen door Mareides. De man met de ongelooflijke uh, bedrukte armen. Je hebt mensen met tattoos. Nou, hij uh, heeft ze werkelijk overal. Van zijn kin tot aan zijn tenen. En uh, dat is te, te zien ook. De man met dat uh, aparte kapsel, mag ik wel zeggen. Alsof de kapper een uh, hele slechte dag had. Uh, maar voetballen kan hij. Uh, ondertussen wel balbezit voor Barcelona, voor Boeskets. dat ik het had, dat haar van mijn reden is goed. Balbezit voor Barcelona. Met uh, Xavi uh, wil eerst naar de rechterkant, dan maar naar de linkerkant. Daar staat maatje Iniesta, maar die staat nog net van het schrasse op gebied af. Er staat een lijntje van vier eigenlijk te wachten. Xavi krijgt de bal weer terug in de as van het veld. Cuenca aan de rechterkant. Mascherano, uh, Messi, Xavi, Busquets. Nou, Messi combineren weer en is die erdoor? Nou, nee, want de combinatie loopt uiteindelijk Spaak. Xavi is erbij betrokken, Fabregas en Sanchez. Maar uiteindelijk bij een van de mensen, en ik denk dat dat bij Fabregas was nu... Ging het uiteindelijk mis. Lange bal van Tsjech richting Drogba. Zoek het maar uit. Oh, die zoekt het uit. En gaat aan de achterlijn. Over het been van Piqué heen. Komt aan de linkerkant uit. En schiet de bal in het zijnet. Ja, zo zie je maar. Ik zal je wat zeggen. Die Piqué is niet fit. De manier af. waarop hij zo makkelijk gepasseerd wordt. Dat is niet Des Piqué's. Dat is een fantastische verdediger. Die laat zich normaal gesproken niet zo makkelijk nee, passeren. Nee, maar hij wil ook geen overtreding maken. Nee, terecht. Want terecht. hij weet wat hij Drogba doet. Ja. Maar dat, dat is toch een gevolg van, dat kan haast niet anders, van die knal tegen zijn hoofd dat je toch aangeslagen bent. Uh, nu heeft Pujol de bal in de middencirkel en uh, wordt er gekeken. Ik zie ze ook kijken naar de bank en ik denk dat er uh, gewisseld gaat worden. Ja, Piqué, dat gaat echt niet meer. Die is nu ook bij de bank. Je ziet het, je zag het aan, hem, ja. aan die actie. Dat ging gewoon niet. Piqué gaat naar de zijkant, krijgt een enorm applaus. Is daar zelf al naartoe gelopen? Hè? Ja, is al, uh... ja hij, sta, hij is al bijna in de kleedkamer. Er moet nog een uh, vervanger gaan komen. Maar uh, het is uh, Daniel Ves. Als ik, ja, Daniel Ves uh, is gekomen voor Piqué. Ja, maar voor hetzelfde geld. En dat is dan het gevaar. Je blijft spelen, terwijl je niet 100% bent. Voor hetzelfde geld schiet hij tegen de door gewoon in. En dan ben je tot een pineut. Nou goed, je moet het even kijken. Als hij zegt het gaat, uh, dan kun je dat best eventjes aankijken. Wat, wat ze eigenlijk met Keel ook hebben gedaan. Alleen daar wilde die Matteo helemaal geen risico nemen. En hem er gelijk afhalen. Nou, dit is wel het juiste moment. Testen niet doorstaan. En uh, Dani Alves dus nu aan de rechterkant bij Barcelona. Betekent uh, niet zo heel veel. Maar Mascherano gaat nu centraal spelen. En Pujol blijft gewoon de linker uh, linkerverdediger. Want uh, Barcelona speelt deze wedstrijd met drie man achterin. Die dan ook nog eens met enige regelmaat op het middenveld opduiken. Want echte verdedigers heb je niet nodig. Je moet even oppassen zoals net. Lange bal van achteruit op Drogba. En dat is natuurlijk gewoon toch een hele goede voetballer. Hoewel hij uh, zich vorige week... In die wedstrijd op Stamford Bridge van zijn slechtste kant liet zien door zich, uh, nou ja, continu aan te stellen. En meer op de grond te liggen dan uh, dat hij aan het voetballen was. Balbezit is er voor uh, Barcelona dat nu zo, toch zo langzamerhand maar eens een goal moet gaan maken. In 26 minuten gespeeld, het is 0-0. Met Iniesta aan de linkerkant. Iniesta op de rand van het strafschopgebied. 1-2 probeert hij, maar oh, oh, wat is het toch druk. En kan er overgenomen worden door uh, Chelsea. En is het Bozingwa die de bal weer kwijtraakt en overgenomen door Iniesta. Iniesta aan de linkerkant probeert er langs te gaan bij Bozingwa. En dan levert dan wel een hoekschop op. Omdat uiteindelijk Frank Lampard de bal over de achterlijn loopt. Het is overigens opvallend genoeg de eerste hoekschop in deze wedstrijd. En dan zijn we toch al bijna 27 minuten onderweg. En die hoekschop wordt waarschijnlijk kort genomen. Nee, niet kort. We gaan kijken wie er allemaal mee naar voren zijn. Pujol is er één van omdat hij zo lekker kan koppen, is nu op de rand van het strafstofgebied. Maar gaat zich ergens naar een paal bewegen. Ja, daar komt hij. Richting de eerste paal. Duel met Drogba. Drogba wint dat. Bal weg uit het strafstofgebied. Opgevangen weer door Messi. Die staat aan de linkerkant van Barcelona. Ter hoogte van het strafstofgebied. Maar Ramirez is dit keer met hem meegelopen. En verdedigd. Bal over de zijlijn. Barcelona neemt weer over. Via de laatste man. Mascherano staat 10 meter over de middenlijn. Moet hem dan nog recht inleveren. Bij Xavi. Xavi weer naar de linkerkant. Daar staat Messi. Komt nu eens een keer van deze kant. Messi even wat chokkend passeert uh, geen, man, geen man, maar geeft de bal aan de Xavi. Xavi naar uh, Vest, die dus in het elftal is gekomen. Cuenca. Nou, gaan zijn man voorbij. Zoek eens de achterlijn. Nee, doet hij niet. Komt weer terug aan die rechterkant bij Fabregas. Busquets. Nou, moet hij weer gaan zoeken. Busquets en Cuenca weer aan de rechterkant. Nu moet de voorzet gaan komen. Dat kan gaan komen. Komt richting tweede paal, maar veel te scherp. Veel te hard ook. En kan Sanchez die bal op inhouden. Ja, dat kan hij. De Chilene doet hij goed. En gaat met Bozingua de... Strijd aan, brengt de bal bij Fabrikas. Fabricas draait eigenlijk de verkeerde kant op. Maar een prachtig wippertje van Messi komt uh, bijna weer bij Sanchez terecht. In het strafschopgebied nog altijd. En dan is het Sanchez die de bal over de achterlijn loopt. En uh, is het uh, gevaar geweken, mag Petr Cech de bal weer in het spel gaan brengen. Het is niet zo alleen maar dat uh, uh, iedereen op de helft van Chelsea speelt, op keeper Valdez na. Maar iedereen speelt nog op Binnen de helft van de helft van uh, Chelsea. Echt iedereen staat daar uh, zo rond de uh, 20, 25 meter van Petr Cech vandaan. Nu dan niet omdat hij de bal uittrapt op de borst van uh, Drogba. Maar die heeft heel kort balbezit. En via het eerste balbezit voor Daniel Alves gaat de bal naar Pujol. Kan nou, die lang meer duren of er komt een man met een grasmaaier? Die zegt ja als ik uh, moet wachten, ik kan beter nu beginnen. Als Victor Valdes even zijn voet optilt. <laughs> dan hebben we dat stukje maar vast gehad van het uh, gras. Want inderdaad heel weinig beweging. In het eh, strafselgebied van Barcelona. We gaan richting het half uur En is het dus eigenlijk weer net zo spannend als in 2009 toen de wedstrijd hier in Barcelona in 0-0 eindigde. En uiteindelijk eh, Chelsea in de tweede wedstrijd op een 1-0 voorsprong kwam in Engeland. En Iniesta aan alle Engelse illusies een einde maakte. Door in de negentigste minuut de 1-1 binnen te schieten. En op basis van die uitgescoorde goal ging Barcelona toen naar de finale. Nu levert Barcelona in via Dani Alves. En kan Chelsea misschien iets gaan ondernemen? Nou ja, mh, zeker niet. Want Cole loopt zich gelijk weer vast. En dan kan Barcelona iets gaan verzinnen met uh, Messi. Er had het op gebied, de ingreep is hard maar ver van John Terry. Maar hij levert wel weer de bal in bij uh, zijn collega-aanvoerder Carlos Pujol. Pujol heeft uh, de bal maar weer naar voren gespeeld, zoals het hoort. Busquets heeft hem. Geeft hem aan Iniesta. Iniesta naar Xavi. Xavi kijkt om zich heen. Waar staan iedereen? Daar is Iniesta weer. Geeft hem weer terug aan Xavi, want dat is het tiki-taki-werk van uh, Barcelona, van de Catalanen. En dan uh, is het Messi. Messi uh, kijkt en zoekt. Hij is wel de man van de uh, geniale pases en ook van de prachtige doelpunten. Maar ook hij komt er niet echt uh, doorheen. Pujol aan de linkerkant uh, Fabregas. Fabregas naar Sanchez. Sanchez aan de linkerkant. Probeert de actie aan te gaan. Zo zal het ook moeten. Maar kom je er langs bij Ivanovic? Nee, maar hij brengt hem goed terug. En dan een schot uit de tweede lijn. Wordt onderweg aangeraakt en zal een hoekschop opleveren voor Barcelona. Hoekschop nummer 2 in deze wedstrijd. Wat een belegering van Barcelona. En wat heeft Chelsea het moeilijk. Maar echt grote kansen, eentje tot nu toe. Pabllo zit uit die corner, maar die is kort genomen voor Iniesta. Gaat het eens proberen van afstand. Maar het is een afzwaaier die uiteindelijk naast de goal terecht komt van Petr Cech. Die dus ja, een bijzondere redding heeft moeten verrichten. Na die fantastische combinatie op de inzet van Messi reageerde hij gekeurig met zijn beide benen. En zo hield hij Chelsea dus op de nul. Die 0-0 staat er dus na 31 minuten. Het sluitconcert dat u hoort is gericht aan het adres van Petr Cech. Die wel erg veel tijd neemt voor het nemen van een doeltrap. Hij trapt hem overigens wel precies op het hoofd van Drogba. Die kop door en Mata loopt dan door. In dat strafschopgebied waar Pujol en Valdes elkaar even niet begrijpen. En dan kan Valdes maar tennauwen ook die bal wegtrappen. Voordat Mata gevaarlijk kan worden. Ja, zo zijn er toch ook wel speeldenprikjes in de omschakeling van uh, uh, Chelsea. En moet Barcelona op de teller passen. Bal is over de zijlijn. Kool gaat gooien. Klein kwartier nog. Eerste helft. Kool aan de linkerkant. Zoekend, kijkend naar Drogba. Drogba gevonden, maar Drogba meteen van de bal afgezet. En dan, uh, als het nu snel gaat, dan kun je... Uh, omdat er wat mensen weg zijn van Chelsea, kun je wat doen. Ja, maar dat is dan natuurlijk heel slim. Uh, gewoon even een flinke overtreding maken. Ja, dan krijgt, denk ik, dat het Ramirez was... En uh, oh nee, het is uh, B, uh, John Obi Mikel. Die staat niet op scherp, er staan een vier op scherp bij uh, Chelsea. Uh, Ivanovic, Cole, Ramirez en Mereles. En als een van die vier een uh, gele kaart krijgt, dan mist hij eventueel de finale. Dit is wel een nuttige overtreding, omdat veel spelers van Chelsea, veel mensen van Chelsea naar voren waren. En een uh, forse overtreding trouwens ook, heel bewust op Alexis. Maar daardoor werd wel de counter eruit gehaald. En dus staan er weer elf man. Uh, ongeveer in een cirkeltje van een meter of uh, 20, 30 van elkaar. Voor het doel van Petter En is het balbezit voor Barcelona. 32 minuten met die 0-0 uh, stand. Busquets, Messi, Busquets. Overigens is dit de 12e Champions League-wedstrijd voor Chelsea. En in uh, de eerste helft is uh, de ploeg uit Londen er altijd in geslaagd om de openingsgoal te maken. Iets zegt mij dat dat vandaag niet gaat lukken. En dat die ploeg met, dat, uh, met die blauwe broek en dat uh, rood-blauwe shirt uh, voor het eerst doeltreffend gaat zijn. Nou, combinatie weer geprobeerd. Hij raakt de bal over de achterlijn. Iniesta, degene die hem als laatste raakt. En dan kan Petter Cech zomaar weer anderhalve minuut pakken met het nemen van de doeltrap. Hoor maar, het fluitconcert is er weer. Natuurlijk, men herkent de twijfelaar, men herkent de treuzelaar. En ook uh, langs kant wordt men nu toch wel wat nerveuzer bij Barcelona. Want uh, elke seconde is er één. We zitten inmiddels na, na spelen, inmiddels bijna 33 minuten. Ja, Peter krijgt hulp van de scheidsrechter te horen. Ik zou eens opschieten als ik jou was. Nou, dan trapt hij de bal maar naar voren. Weer op het hoofd van Drogba. Dan gaat Mata weer lopen en Pujol moet dan toch weer opruimen. Met veel moeite, maar het lukt wel en via Busquets gaat de bal naar de buitenkant naar Fabregas. Fabregas kan de bal binnenhouden. Overigens, over leuke feitjes gesproken. Vorige week heeft Barcelona van Chelsea verloren. Afgelopen weekend van Real Madrid. En de laatste keer dat ze drie wedstrijden achter elkaar verloren, officiële wedstrijden, is februari 2003. Negen jaar geleden. Maar ja, dat kan zomaar gebeuren. Alhoewel ik zie Chelsea inderdaad niet scoren. Of het moet. Uh, heel snel gebeuren als ze uh, uh, achterkomen dat ze een heel ander spelletje moeten gaan spelen. Maar vooralsnog is het uh, Barcelona dat balbezit heeft. Chelsea dat verdedigt, ook na 34 minuten. En Drogba die uh, voor het eerst eigenlijk na 34 minuten zich uh, aanstelt. Dus dat heeft een tijdje geduurd. Maar het balbezit blijft voor Barcelona, met name Messi. Messi, Fabregas, het, ja, het is allemaal kunstig. Alleen het, uh, het oogt prachtig. Maar het moet wat effectiever. Nou, in de loop. Fabregas, rechterkant gebied. Moet dan de bal goed leggen. Maireles zit ertussen. En uh, zal blij zijn dat hij die bal weg kreeg van de voet van Fabregas. Moet wel een corner weggeven die nu vanaf de rechterkant genomen gaat worden. Door Barcelona. Maar uh, de club uit uh, Catalonië stingert de bal niet heel vaak in één keer voor. Hoewel Xavi nu wel het idee heeft om dat in één keer te gaan doen. Want uh, Iniesta staat kort bij. Maar je wordt bedankt voor, uh, voor bewezen diensten. Het wordt dus toch een keer een bal in één keer in die doelmond gepropt. Waar uh, Pujol natuurlijk in beweging is. Nou, daar gaat de bal ook naartoe. Maar Drogba rond de penalty stip komt hem weg. Dani Alves heeft een lekkere knal. Nee, schuift hem breed en komt daar dan de goal. Ja, die komt er. Die komt er. En het is Busquets die de goal maakt. De voorzet komt volgens mij van Cuenca aan de linkerkant. Die behoudt het overzicht als er in eerste instantie geschoten kan worden door Dani Alves. Maar die komt uit met zijn linkerbeen. Paast hem naar de linkerkant van het strafschopgebied. En daar wordt hij laag voor gezet. En dan staat Sergio Busquets op de juiste plaats. Is de verdediging van Chelsea eindelijk stuk gespeeld. En zit hij erin. Sergio Busquets zet Barcelona na iets meer dan een half uur op een 1-0 voorsprong. En Wat een prachtig overzicht vanaf de linkerkant was dat. Uh, waarbij de bal uh, niet richting het doel werd geschopt. maar uh, even terug werd gehaald. Het is dus inderdaad Cuenca die dat uh, doet. heel goed doet. En Busquets heeft hem dan voor het intikken. Helemaal stuk gespeeld. De uh, uh, hechte verdediging van Chelsea. En Busquets zorgt voor dat hele belangrijke doelpunt voor Barcelona. Het staat nu 1-0. 1-0 vorige week voor Chelsea. Met andere woorden, de ploegen staan weer helemaal gelijk. Met voordeel voor Barcelona, omdat die natuurlijk thuis spelen. Het leuke is dat het nou eens gewoon lekker uit een ouderwetse corner. Die voorkomt, die weggekopt wordt, het opvangen, goed combineren. Omdat er dan even wat, uh, wat ruimte ontstaat natuurlijk. Eindelijk gewoon een keer zo. Oh, Barcelona lijkt ontketend. Daar gaat Cuenca aan de linkerkant. Wordt onderweg nog wel een trap uitgedeeld aan Alexis Sanchez. Ja, die Turkse scheidsrechter zegt: jullie hebben het voordeel. Dus uh, ga maar door. Cuenca aan de rechterkant. Dani Alves as van het veld. Busquets die heeft smaak te pakken. Paast nou, wil Pasen. richting Fabregas. Nou ligt er weer een speler van uh, Barcelona uh, op apengapen. Althans ligt op de grond. Heeft een klein tikje gehad denk ik van John Terry. En er gaat een kaart komen. Een rode kaart. Een rode kaart voor John Terry. Het is een rode kaart voor John Terry. Ik denk tenminste dat hij voor Terry is. En dan is er iets gebeurd rond Alexis Sanchez. En dat heeft die scheidsrechter niet zelf gezien. Dat is hem ingefluisterd door de grensrechter. Maar Terry, die één keer in zijn carrière een Champions League finale speelde en toen een penalty miste, zal niet de kans krijgen als uh, Chelsea daar nog in terecht komt om zijn fout ook goed te maken was zijn Champions League avontuur eindigt in Barcelona. Na 36 en een minuut moet de aanvoerder van Chelsea eraf. En is de grote vraag, wat heeft hij nou gedaan? Ja, hij trapt ja, uh, Alexis Sanchez stom, met zijn knie in zijn rug. We kijken de rug. op de monitor naar de herhaling. De bal is aan de linkerkant van het veld, zoals wij schetsten. En dan is Alexis Sanchez, die net daarvoor ook al op de grond heeft gelegen. In de buurt van John Terry. En dan komt hij gewoon met een knietje in de rug van een Chileen. Ja, die gaat naar de grond, logischerwijs. Die is ook woest, maar die moet je niet zo heel erg aanstellen. Want die heeft er verder helemaal weinig, heel weinig aan overgehouden. Maar uh, wat belangrijker is, Chelsea is een aanvoerder kwijt. John Terry naar de kant. Natuurlijk ontploft die wedstrijd nu door de sukkel. Echt een sukkel. Jongen, jongen, jongen, jongen. Je aanvoerder, John Terry. Uh, problemen uh, in het verleden gehad. Geeft echt heel duidelijk een knie achterin uh, het been van uh, Alexis en krijgt volkomen terecht de rode kaart. Ik kan niet anders zeggen. Want maar wat... goed gezien van één van een van de assistenten, want die de de, de Ik die heeft man. het niet gezien. Ik denk die vierde man. Want ja, of die kijkt... zesde die daar achter die goal staat. Nou, dat kan ook. Je ja. nou, ziet ja, het. Nou, dat heeft het eindelijk een keer voordeel. We hebben 38 minuten gespeeld. 1-0 door Sergio Busquets is het geworden. Twee minuten later is het uh, een rode kaart voor John Terry. Overigens Busquets. Eerste doelpunt in het seizoen, zowel in La Liga als in de Champions League. Oh, je kan hem maar maken. Ja, zo is het, in de halve finale. Aardig momentje. 38 minuten gespeeld. Staat ook nog een vrije trap, uiteraard, voor uh, Barcelona. Uh, Messi staat er klaar voor. Kijkt. Met argusogen, ogen. Met gespitste ogen. Kijkt hij. Van waar zal ik hem langs schieten. Er zullen twee man in de muur gaan staan. Aan de linkerkant van Barcelona. Er staan er een stuk of zes in de muur van Chelsea. Nee. Niemand ernaast. Wel aan de ene kant één. En aan de andere kant één. En dan is het afwachten. De vrije trap. Messi in de muur. Maar kan hem nog herstellen? Nee, kan hij niet. Want Mata gaat nu aan de wandel. Aan de rechterkant van het veld. Messi ontfutselt hem de bal. Keurig gedaan door de Argentijn. Die dus verdedigt. Iniesta gevonden aan de linkerkant. Maar Ramirez ontfutselt hem de bal. En dan heeft Chelsea hem. En nu vraag ik me toch af. Ja, je zag Bosingwa net al eventjes aan de, aan de zijkant komen. Hij heeft GPD, Hoe gaan wij dit oplossen, beste trainer? Nou, heel simpel. Bosingwa gaat nu uh, centraal spelen. En uh, dan hebben we Ivanovic aan de rechterkant. Cole aan de linkerkant. En dan zal die Ramirez of, of, of misschien Mareles terughalen. Iets anders kan hij niet. Ja, ik dacht dat ik... Uh... Ramirez rechts achterin ja, zag lopen. Ivanovic speelt nu centraal. Ja. ja, dat is het. Zo moet hij Hij heeft geen verdedigers meer. Nee. Nee, niemand op de bank die eventueel kan invallen. Uh, of in ieder geval die plaats kan innemen achterin. En dat is natuurlijk uh, het link. We, we, we zagen het al aan het begin van de wedstrijd. Bij het verlies van uh, Cahill. Als je dan een tweede uh, verdediger mist. Mooie bal uh, van uh, Messi. Net iets te hard en te scherp. Iniesta kan er niet bij. Maar nu heeft hij dus een probleem. En nu gaat natuurlijk Fabregas, eh, Fabregas Guardiola, gaan kijken hoe kunnen we dit oplossen. Want als je nu nog veel meer druk geeft op toch wat minder ervaren verdedigen zoals Ramirez toch is. Ja, dan kun je gaatjes gaan prikken. Goed, 1-0 Barcelona. We zitten in de 41ste minuut. En Barcelona heeft uiteraard weer balbezit. Uiteraard omdat het de hele wedstrijd eigenlijk die bal heeft. Maar het heeft wel die verlossende goal gemaakt. Je merkt wel dat er een last van de ploeg is afgevallen. Met Cuenca nu aan de rechterkant terug naar Dani Alves. Invallen dus aan de zijde van Barcelona. Omdat Piqué aan zware botsing met zijn eigen doelman van het veld moest. Zo zijn we dus beroofd van twee centrale verdedigers al in deze wedstrijd. Eén vanwege de blessure en één vanwege de rode kaart. Nee, drie. Want Keo is er inderdaad ook al uit wat dat betreft. Is er rustig geen zegen op die plek? Cuenca aan de rechterkant. Balletje terug naar Dani Alves. Gaat hij voorzetten? Nou, dat doet hij laag. Dan zou Messi kunnen schieten. Nee, kan hij nu nog niet. En speelt de bal naar Pujol, die laat het over aan Iniesta. Iniesta naar Xavi. Xavi weer naar de rechterkant, naar Cuenca. Die een uh, balbehandeling uh, nu uh, wat minder heeft. En dan is het uh, met heel veel moeite weer Ashley Cole. Die dan via Cuenca de bal over de zijlijn schiet. 1-0 voor Barcelona. Natuurlijk volkomen verdiend. <laughs> het, het, het, er is zelfs niet enige beetje twijfel over. Busquets de maker van het doelpunt. En zo, uh, ja, dat is toch goed gezien van die Cuenca, hoor. Want uh, hij legt hem zo op de linker van uh, Busquets. Wij krijgen hier de beelden nog een keer te zien uh, op uh, de grote schermen. En reken maar dat die 100.000 in uh, Nauwkamp een bijzonder aardig feestje gaan bouwen. Mocht het zo zijn dat Barcelona, wat er natuurlijk dik in zit, uh, de finale gaat bereiken. Nou, <gacht> ja, dan gaat die Rioja lekker smaken vanavond, denk ik. Ja. ja? Wat drinken ze daar? Ja, dat ja, is het is een beetje te Spaans. Ze hebben ook heerlijke wijnen uh, uit Barcelona. En daar is Barcelona weer. Gevaarlijk met Sanchez. Maar Sanchez kan de bal niet onder controle krijgen. Goed, balbezit voor Fabregas. Meer culinaire tips krijgt u zometeen in de tweede helft. Balbezit voor Pujol. Even terug naar Xavi. Halverwege de helft van Chelsea in de as van het veld. Gaat verplaatsen naar de rechterkant. Daar staat toch steeds die Cuenca. Doet dat goed, houdt dat veld breed. Waardoor er toch altijd iemand van Chelsea uit dat centrum weg moet. Messi nu met een steekbal. Ja, aardig bedoeld hoor. Vanuit de as van het veld komt Iniesta vanaf links. Dan moet hij die bal in de loop meekrijgen. Maar hij is net iets te scherp. Ja, de Argentijn niet altijd even... Filijn uh, op dit moment. Uh, uh, uh, ja, de schoentjes die knellen misschien wat. Uh, er zit thuis wat dwars. Uh, misschien de zolder niet opgeruimd. In ook geval, het gaat niet helemaal lekker met hem. Maar Barcelona staat met 1-0 voor. En Chelsea is in lichte paniek. Je ziet ook toch wel onderling wat, wat, ja, wat, wat, wat, wat discussie. Hoe gaan wij dit oplossen? Gaan we nou voetballen of gaan we de schade beperkt houden? Ik denk dat Drokbaan wil voetballen en de rest niet. Ja heb je toch een probleem ja. wel krokbaar zijnde. Moet je een eigen bal kopen. Ja, in eigen veld. Goed, uh, balbezit voor Cuenca, de man van de assist. Speelt uh, de bal naar Busquets, de man van de goal. Busquets terug naar Cuenca, de man van de assist. En dan is het Busquets die de bal uh, weer heeft en hem aan Sanchez geeft. Sanchez tussendoor naar Messi. Messi, Messi, Messi. Bal naar buiten. En daar is Iniesta. Jawel! Het is 2-0. Iniesta op aangeven van Messi scoort de 2-0 en één ding is duidelijk we gaan niet verlengen wat er ook gebeurt 2-0 Barcelona vlak voor rust het is ideaal tegen 10 man vanaf de linkerkant waar nu de zwakte is met Ramirez is het Messi die het paasje geeft naar nou, weer een mooie aanval van Barcelona Messi op Iniesta Iniesta 2-0 je ziet de blijdschap en de opluchting hè, bij uh, het elftal dat uh, natuurlijk toch een beetje in een dip zat na die twee nederlagen op rij. Dat is men niet gewend. En nu ik, ja, spat eigenlijk de blijdschap er weer af. Maar zie je ook de spelvreugde weer. Er is eindelijk eens wat ruimte. Eindelijk wordt er eens een keertje een man losgelaten. Althans Ramirez moet eigenlijk kiezen. Moet ik uitstappen op Messi? Of moet ik in de buurt blijven van Iniesta? Nou, op het moment dat hij kan beslissen is Iniesta al uit zijn rug weggelopen. Ja, nu is Petter Czech gezien voor de tweede keer. En nu denk ik toch echt dat de 10 uit Londen... Uh, maar moeten genieten 45 minuten lang van de aanwezigheid van 100.000 mensen rond het veld. En het spelen tegen finalist Barcelona. Want ik ga met potlood vast heel voorzichtig invullen. 19 mei, München, Barcelona tegen. Ja, dat zullen we morgen weten. Bayern München of Real Madrid. Uh, wij zullen daar uh, ook bij zijn en uh, daar van verslag mogen doen. En dan zal Ramirez er zeker niet bij zijn. Want die krijgt een gele kaart. En die stond op scherp. Ja, het, het, het wordt nu dramatisch hoor voor uh, Chelsea. Die houden het nog wel tot de rust. Maar ik denk dat in de tweede helft. Barcelona er echt overheen gaat lopen. Want Chelsea moet uh, gaan scoren. En zullen absoluut niet. Uh, ...gaan zorgen dat ze de score zo laag mogelijk houden. Die zullen het gaan proberen. Eerst nog Barcelona. Barcelona via Cuenca. Maar een goede tackle van Ashley Cole. Ashley Cole raakt de bal dan weer kwijt aan Cuenca. Die probeert met een hakje uh, met zijn medespeler te bereiken, Messi. Maar via Ashley Cole gaat de bal over de zijlijn. Ja, 2-0. De extra tijd uh, gaat nu in. Maar we hebben een paar pittige blessures gehad, zoals we weten. En dus gaan we nog even verder met uh, Messi. En Messi krijgt hem net niet terug. Van Sanchez. En Sanchez raakt de bal dan nog wel. Maar de vangbal is voor Petr Barcelona is gedurende de hele wedstrijd altijd op zoek bij de tegenstander naar de vrije man. Daar door het snelle combinatiespel slaagt men er altijd in om die te vinden. ja, dat is natuurlijk nu, nu de tegenstander A teruggeplooid is en ook nog met een man minder speelt. Is het wel heel eenvoudig. En dat is eigenlijk wel te zien aan het einde van deze eerste helft. Een halve minuut zijn we bezig in de extra tijd. Als Miguel wordt vastgezet, nou, via Ivanovic komt men toch bij Ramirez. Die heeft dan een vrij veld voor zich aan de rechterkant. Lampard doet hij ook mee. Ja, die draagt hem als de aanvoedersband. Oh, heeft dan een heel aardige bal aan Ramirez. En die Zo maakt een schitterende goal. goal. Die maakt een schitterende goal voor Chelsea. Hoe is het toch mogelijk dat Barcelona weer deze mensen uit het oog verliest? Notabene de rechtsbek Ramirez doet het, want dat is die na het vertrek van John Terry. En Lampert, hij deed daar. Ja, hij doet zijn werk, maar was nauwelijks nadrukkelijk aanwezig in deze wedstrijd. Wordt eindelijk is gevonden op dat middenveld. Draait om zijn as aan de rechterkant. Halverwege de helft van Barcelona. Ziet hij Ramirez achter zich langslopen. En denkt, ik stift hem naar hem toe. Nou ja, over de grond dan. En dan staat hij Ramirez weg uit de rug van Pujol, Oog in oog met Victor Valdes. En dan wordt hij echt gestift. Want die bal gaat keurig in een boogje over de keeper van Barcelona heen. En met deze stand is het heel simpel. Gaat Chelsea weer ja. verder. Waar blijven we nou toch met onze bespiegelingen? Het is heerlijk om te bal zien. De bal is rond, hè. Maar wat een Goal is dit, zeg. Bergkamp-achtig. Bergkamp kon dit, Messi kan dit. Het is zo een beauty van een doelpunt van Ramirez de Braziliaan. 25 jaar jong, noodgedwongen rechtsbek. En dan mag hij eventjes daar weer weglopen en doet het op deze manier in de extra tijd. Want we hebben al 46 minuten gespeeld, 47 bijna, als de bal weer voorkomt. En het een hoekschop oplevert via Bozingua. Maar gelukkig voor de wedstrijd is de wedstrijd weer een wedstrijd. Want anders als het 2-0 bij rust zou zijn, denk ik dat Guardiola in de tweede helft nog wel wat dingetjes in petto zou hebben. Hoekschop, Barcelona. Barcelona met Xavi richting Pujol. Dat recept kennen we overigens wordt er nu voor de rust gefloten. Nou, het begon heel eenzijdig. Dat is eigenlijk altijd wel gebleven. Barcelona probeerde heel lang een goal te maken. Nou, uiteindelijk is dat twee keer gelukt. Busquets en Iniesta. Maar wie had er toch gerekend op die goal van Ramirez? En die zorgt ervoor dat met deze stand... maar we moeten nog 45 minuten... Chelsea naar de finale gaat op 19 mei in uh, München. Het is mooi. Het is een mooie Champions League-avond... die straks verder gaat met nog 45 minuten Barcelona-Chelsea. En zo werd het vijf uh, over half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Rachid Vincent. Goedenavond. Premier Rutte wordt straks om 10 uur verwacht bij koningin Beatrix. Ze heeft vanavond al de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer gesproken. En op dit moment is vice-president Donner van de Raad van State in het paleis. Premier en de drie vaste adviseurs van de koningin zullen haar inlichten... over de actuele politieke situatie. Een Nederlands vliegtuig en een straaljager zijn afgelopen donderdag... bijna tegen elkaar gebotst boven het Duitse waddeneiland Sult. Fokker 70 van KLM was onderweg van Amsterdam naar Oslo... Over de Noordzee merkte de bemanning dat een straaljager wel erg dicht in de buurt van hun toestel kwam. De piloot van de Fokker moest uitwijken om een botsing te voorkomen. Beide toestellen konden daarna gewoon hun vlucht vervolgen. En D66-leider Alexander Pechtold heeft de Torbekke-prijs voor politieke welsprekendheid gewonnen. Juryvoorzitter en oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas overhandigden hem de prijs. Volgens de jury weet Pechtold als geen ander met duidelijke taal alert te reageren en daarmee het publiek te boeien. En dat zijn ze, de hoofdpunten van het nieuws. In de rust van de Champions League voetbal... aandacht voor onder meer de Nederlandse volleybalvrouwen. Zij bereiden zich voor op het allesbeslissende... Olympische kwalificatietoernooi... dat over een week begint in Ankara. Oranje probeert het ticket voor Londen te pakken... onder leiding van de nieuwe bondscoach Guido Vermeulen. Hij is de opvolger van de vorig jaar vertrokken... Avital Selinger. De speelsters waren het niet eens met het ontslag van Selinger En ze moesten dan ook even wennen aan de nieuwe man aan Vermeulen. Maar die nieuwe bondscoach bevalt Manon Vlier nu goed. Ja, hij is heel enthousiast... En dat uh, werkt wel aanstekelijk. Hij uh, nou, heeft uh, nou, weer, weer een nieuwe visie op het volleybal. Uh, in eerste instantie is dat een beetje wennen om weer uh, ja, op een andere manier te volleyballen of uh, met andere technieken bezig te gaan. Uh, maar dat wendt langzaam ook wel. En als je dat ja, veel doet, dan maak je dat een beetje eigen. En dan nou, merkte wel dat het tijdens de wedstrijd er wel uitkomt. En, uh, ja, met name het enthousiasme vind ik, uh, vind ik erg prettig. En, uh, ja, het is open, we praten veel en uh, het voelt wel goed. We hebben heel lang met Selingen gewerkt. Is dat omschakelen? Is dat, is dat wennen? Um, nou, niet per se. Uh, er we zijn wel een aantal automatismes ingeslopen. in die zeven jaar dat we met Aftel hebben gewerkt. Die, uh... Ja, die erin zullen blijven, maar die we er ook nooit uit hoeven te halen. Want het zijn gewoon ook hele goede dingen. En uh, dat zal zonde zijn om, om die bagage die je hebt meegekregen. Uh, ja, zeven jaar tijd, uh, hebben we met z'n allen zo van hem geleerd. Om, ja, om, dat, om dat te vergeten. Uh, er zijn een aantal dingen die anders gaan. En dat op dat opzicht is, is het wennen. En, uh, maar dat is denk ik altijd zo als je van, uh, van uh, coach verandert. Dat zijn we ook wel gewend. omdat we natuurlijk bij, uh, Iedereen speelt in het buitenland, of bijna iedereen. En uh, ja, dan ben je gewend om met andere coaches samen te werken. Ja, maar binnen de nationale ploeg hebben jullie natuurlijk lang met ja. Zelingen gewerkt. Ja. en Het kost ook best wel even moeite hè, voor jullie om, uh, om afscheid van hem te nemen. Hoe is dat nu? Is dat nou echt klaar, streep de ronde, punt erachter? Ja, ik denk wel dat we nu op een punt zijn uh, dat, dat, uh, dat het ook moet. Dat dat gewoon uh, afgelopen is. En, uh, dat, dat houdt niet in dat, uh, dat het af en toe nog steeds door je hoofd speelt wat je ermee bezig bent. En, uh, ja, we proberen die contacten een beetje te houden. En, uh, uh, uh, dat, we gaan verder. En, uh, ja, daar hou ik het bij. Dat zei Manon Vlier tegen Matthijs Weststraat. De volleybalsters gaan verder met de strijd om een Olympisch ticket. Het team is behoorlijk verjongd. Maar er zijn ook nog wat oudjes. Naast Manon Vlier is ook Caroline Wensink gebleven. in wat je het nieuwe Oranje kan noemen. Dit is het nieuwe Oranje. Ja, oud uh, internationals zijn gestopt. Er is veel fris bloed ingekomen. Het is altijd jammer en het is altijd een stukje afscheid als de ouderen uh, weggaan. Dat je bent heel lang samen geweest, maar het is onvermijdelijk. En... Ik denk dat we het met z'n allen heel goed oppakken en er zijn nog een paar oudjes over. Nou, de, jongen, de jeugd komt eraan, dus dat is heel goed. Het is wel een pittige timing, hè? zo vlak voor een belangrijk moment. Uh, OKT volgende week en dan ja, toch een behoorlijke frisse, frisse club erbij. Het is kort dag. Ja, zeker kort dag. Maar verandering van spijs doet eten. En zeker ook uh, in dit geval. En een aantal oudere meiden hadden besloten te stoppen. Dat ze geen OKT meer wilden, spe te, uh, wilden spelen. Jammer, echt heel jammer. Maar helaas. En nu gaan we gewoon met volle moed tegenaan. We hebben een kleine kans op het OKT. Maar meisje is nog steeds aanwezig. En met fris bloed kunnen we denk ik een heel eind komen. 100% gedeelte 8 acht ploegen is 12% kansen. hè? Ja, nou, ik moet zeggen dat wij daar niet zo mee bezig zijn. Vooral nu zijn we heel erg bezig met onszelf hoe wij goed kunnen spelen, hoe we enthousiast kunnen zijn... en hoe we, ja, we trainen echt wel uh, bal uit onze broek. Moet ook. En ja, Polen is de eerste tegenstander... en daarna uh, we spelen we wedstrijd voor wedstrijd... en het resultaat zullen we zien aan het eind. Ja. Maar be, ik, ik kan me toch voorstellen dat vier jaar geleden lukte het niet... dat het toch in je hoofd zit van verdorie, we hebben nog een kans. Laten we hem nou grijpen ook. Of, of is het echt eerst wedstrijd voor wedstrijd... en dan kijken waar het schip strandt? Ja, ik denk wel dat iedereen het zo ben, uh, benadert ook. Dat... Ja, eerst tegen Polen en je weet, je zit in een zware pool. Je weet ook inderdaad dat als je die pool doorkomt, dat je misschien wel in de finale kan komen. Maar die gedachte, dat is allemaal veel te ver weg. Moeten we, we zijn er zo met ons zelf bezig. Eens tegen Bulgarije, even oefenen. Alles is nieuw. Ik ben eigenlijk helemaal niet bezig met het OKT, nu al heel erg, of daarna, we moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd en zelf goed spelen. En dan zien we het wel. Is het ook een beetje uit zelfbescherming, misschien? Omdat het natuurlijk wel een enorme teleurstelling anders met zich meebrengt. Uh, ik denk dat het eerder realistisch is als je ziet welke ploegen daar zijn. Bijvoorbeeld Rusland dat de hele oude Gardewi uit de kast heeft getrokken. We kunnen daarvan winnen. Maar goed, het gaat niet zomaar. En met een nieuwe ploeg moet je ook denken van nou die kans is dan misschien wel kleiner dan wat jij zei, 12%. Dus ik, ja, we leggen ons geen druk op en uh, we beginnen nu met een nieuwe start. Mochten we Londen halen, is het geweldig. Halen we dat niet, gaan we door en dan spelen we de Euroleague en daarna uh, kwalificaties voor het EK. Een nieuwe start dus, al dus Caroline Wensink. Gisteren speelden de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd. Het was een oefenwedstrijd onder leiding dus van die nieuwe bondcoach van Guido Vermeulen. Toen werd er met 3-0 gewonnen van Bulgarije. Vanavond was er een tweede oefenwedstrijd tegen de Bulgaarse vrouwen. En werd er in de meerwaarde in Barneveld verloren met 3-1. By the time I get to your place, I'll be wiser this I'm sure. So wipe away those tears. By the time I get Dat was Wouter Hamel. Marathonloopster Miranda Boonstra wordt deze dagen heen en weer geslingerd door verschillende emoties. Ze mag nu niet meedoen, is het officiële bericht aan de Olympische Spelen. En OCNSF honoreert de voordracht van Boonstra niet. Boonstra liep bij de Marathon van Rotterdam acht seconden boven de Olympische limiet. De Atletiek-Unie drong aan op clementie, maar de sportkoepel wil niet tornen aan de kwalificatie eisen. Voetbalnieuws dan. Voetbalcoach Robert Maaskant gaat voor een paar maanden naar Amerika. Daar gaat hij werken voor Texas Dutch Lions, een club uit de derde divisie. Het is in principe slechts voor twee maanden. Maaskant hoopt bij de start van het nieuwe seizoen een club uit de divisie te hebben en dus terug te zijn in Nederland. En Herenveen spits Bas Dost, de topscorer van Nederland... heeft afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Vitesse... een breukje in zijn jukbeen opgelopen. Dost krijgt nu een masker aangemeten. Het is nog niet zeker of hij zaterdag meespeelt... in het duel van Heerenveen tegen Heracles. Yeah.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 was always insecure En sharp was dat met Juw. Het is tijd voor de tweede helft van Barcelona tegen Chelsea. Het leek, met de nadruk op leek, beslist. Want Barcelona stond voor met 2-0. Maar nu zijn de kaarten weer andersom. Chelsea na de finale als het zo blijft. 2-1 staat het in nauwkamp. We gaan terug naar Ronald van der Geeren en die houdt kamp. Ja, 2-1. Uh, inderdaad, Chelsea zou doorgaan. Maar Chelsea staat wel met 10 man. Door die ongelooflijk domme rode kaart van John Terry... Kerry uh, Cahill, de andere centrale verdediger, moest er al snel vanaf met een blessure. Tien man van Chelsea, uh, wel elf van Barcelona. Waar ook een uh, forse blessure was voor Gerard Piquet. Die uh, in botsing kwam met zijn keeper Valdez. En Daniel Alves is zijn uh, vervanger. Drie doelpunten. Busquets 1-0, Iniesta 2-0. En op slag van rust echt een pareltje. Een beauty om in te lijsten van Ramirez. Na een uh, mooi steekballetje. ...van Frank Lampard. Uh, daardoor is het nog een wedstrijd. En hoe lang blijft het nog een wedstrijd? Dat is natuurlijk de grote vraag. Want nu gaat Chelsea helemaal... ...voor zover dat nog mogelijk is... ...nog meer verdedigen. Want ze hebben eigenlijk alleen maar verdedigd in de eerste helft. De scheidsrechter, Cunet Csakir... ...een Turk, kijkt op zijn klokje... ...fluit nu en de tweede helft is begonnen. Het bezit voor Barcelona... ...dat zal ook gedurende de tweede helft niet anders zijn... ...omdat de uitgangspositie eigenlijk hetzelfde is... ...als bij de aftrap van... Nu precies een uur geleden. Barcelona moet namelijk een doelpunt maken. Maar we zitten voor Dani Alves, de vervanger dus van Piqué. Even kort met Cuenca aan die rechterkant. De bal gaat even rond bij Barcelona, zo net iets over de middellijn heen. Als Xavi de bal heeft in de as van het veld, is om zich heen kijkt. Ja, ziet uiteindelijk alleen nog maar spelers van Chelsea. Moet dus gaan zoeken, moet het gaatje gaan vinden. En vindt uiteindelijk nu aan de rechterkant die Cuenca, die snel doorgeeft op Fabregas. Maar in het Zassoepgebied wordt er op hem een blok gezet. Bal is even weg. Ja, ik heb even gekeken hoe dat staat rechts achterin. Daar gaat Juan Mata heel regelmatig achter Fabregas aan. Om Ramirez, die nu als rechtsback moet fungeren, daarbij te assisteren. Bal bezit voor Barcelona via een inworp. Daniel Alves heeft gegooid op Messi. Krijgt hem terug van Messi. Speelt hem dan breed naar Xavi. Xavi kijkend en zoekend. Ja, het is. De, de, de markt in Hoofddorp op vrijdagmiddag. Heel druk als Messi de bal steekt binnendoor. En daar is hij! Nee, net naast. De bal wordt onderweg aangeraakt. Het schot van Iniesta, de maker van de goal. De goal ook drie jaar geleden, toen in de 93ste minuut... ...hij ervoor zorgde dat Barcelona... Ten koste van Chelsea naar de finale ging 2-1 nog altijd. Hoekschop Barcelona. Na 47 minuten De bal gaat kort naar Iniesta. Komt weer in de as van het veld bij Cuenca. Weer terug naar de linkerkant. Xavi durft geen voorzet aan. Speelt op Cuenca. Die staat wel een heel eind van de goal. En paast dus in de breedte naar Dani Alves aan de rechterkant. Dan naar Messi. Messi gaat één man voorbij. Dat is Mareles dan met een wippertje. De bal bezorgd aan de rechterkant van het strafschopgebied Gaat hij weer terug naar Dani Alves. Messi pakt dan weer op. Staat nu bij de rechterpunt. Bal aangeraakt onderweg en weggewerkt door aanvoerder Frank Lampert. De man van de assist op Ramirez. Maar even zo snel brengt Barcelona de bal weer terug met Dani Alves. En dan blijft hij hangen in dat schafsopgebied. Cuenca aan de linkerkant met voor zich Ramirez. Nou, moet ook weer terug naar Iniesta. Iniesta, bal breed. Dani Alves. Wat een omsingeling is dit, zegt Messi. Loopt vrij, hij gaat kaatsen. En dan penalty. Nee, hij geeft hem. Ja, ja hij geeft, hij hem, geeft hem. hem. Hij wachtte lang. Hij keek naar zijn man die naast het doel ja. staat. Hij is Chakir, de scheidsrechter. Hij kijkt naar zijn man, zijn uh, zesde man zeg maar, en die gaf aan penalty. Ik denk dat het uh, terecht is. Dat uh, was het Busquets die uh, onderuit werd gehaald. Ik dacht het wel. In ieder geval is de penalty voor Barcelona. Hij Drogba is, de, dader, ja. is uh, de man die het uh, deed. Uh, even kijken. Het is uh, Fabricas die onderuit werd gehaald door Drogba en is dat uh, terecht goed gezien. Ja, hij struipt. Er is contact. Op, ja. Er is contact op het been. En je ziet even Fabregas van, hé, hé, hé, kreeg geen penalty. Hij wachtte ook even, schijnt naar de Chakir. En toen leverde, uh, legde hij de bal op de stip. Gele kaart voor Drogba. Penalty, Barcelona. Ja, het contact was niet heel hard. Maar uh, uiteindelijk voelde Fabregas wat. En dacht, ja, uh, als ik aangeraakt word binnen deze lijnen... en ik ga liggen, dan krijg ik hem geheid. Nou, zo snel ging het dus niet, maar hij krijgt hem uiteindelijk wel. Nou, Lionel Messi. Kan die dan weer gaan scoren? Twee wedstrijden droog. Op elf meter van Klein. Oh! En hij schiet hem op de lat. Hij schiet hem op de lat. Lionel Messi is een mens. Dat blijkt eens te meer. Vanavond in Barcelona. In die halve finale van de Champions League. Want daar waar Barcelona de derde kan maken, doet het wonderkind het niet. Geboren in Santa Fe. Maar nu in Barcelona schiet hij die bal op de lat. De Argentijn laat het afweten. Blijft 2-1. En hij had met dit doelpunt, wat gewoon een doelpunt had moeten zijn in de recordboeken kunnen komen. Hij staat al in alle recordboeken. Maar hij staat op 14 Champions League doelpunten. En hij staat daarmee onder andere met Ruud van Nistelrooy. En nog nooit heeft iemand in één seizoen 15 Champions League doelpunten gemaakt. En dat uh, blijft dus nog altijd zo. Daar komt hij weer, Messi. Messi langs twee man. Maar de derde is te veel. Afvallende bal voor Daniel Alves. Nog altijd 2-1. We zitten in de 50ste minuut. Daniel Alves, uh, kijken wie loopt er vrij. Ja, het is zo druk. En zeker voor een man als Daniel Alves is het uh, geen doen om dan... Een... ...een vrije man te vinden. Iniesta haalt Drogba neer. Drogba blijft lang liggen. Reken maar, want elke seconde telt voor Chelsea. Overtreding wordt gemaakt door Iniesta. Nou ja, hij wil naar de bal, kan daar niet meer bij. Tikt uiteindelijk het scheenbeen aan van Drogba. En dan weten wij die eerste wedstrijd wel... ...dat Drogba er echt niet vies van is om een keertje te gaan liggen. Het is dus blijft het 2-1. Wat een wedstrijd is dit zeg. Waar je denkt dat Barcelona die pot in de tas heeft... ...tegen die 10 uit Londen. Daar komt uh, gewoon uh, het elftal terug met 2-1 via Ramirez. En dan als uh, Barcelona de uitgelezen mogelijkheid krijgt om een uh, 3-1 te maken. En misschien wel de genadeklap uit te delen. Laat juist Lionel Messi het uh, afweten. Lange bal van uh, Tsjech, Weggekopt door Busquets uit het eigen strafschopgebied, Maar weer opgevangen door Chelsea. Dat zich zowaar massaal meldt. Op de helft van de tegenstander. Voorzet van Kool. Wegkomt uit eigen schrijfsomgebied door Pujol. En dan heeft Barca de bal weer wat steviger aan de voeten. Via Busquets, via Mascherano en via Xavi. Xavi balletje breed. En dan uh, inschuiven geblazen voor Mascherano. Mascherano naar Messi. Messi gaat lopen. Tjonge dat hij zo'n opgelegde kans uh, miste. Via penalty. Maar daar is hij weer. Messi gaat uh, door. Maar wordt uh, de bal tegen hem aangespeeld door Bosinga. En kan uh, Peter Tschech de bal uh, opnemen. En hij is gewoon slecht genomen, want hij uh, schiet hem zeg maar ietsje uit het midden op de lat. En als hij wat lager is, dan heeft Tschech uh, hem ook nog. Maar uh, ja, het is uh, niet Des Messi's. En wat je terecht zegt, het is een mens. Nou waren die geruchten er toch al? Maar goed, Barcelona 2-1 voor tegen Chelsea. Zes minuten in de tweede helft. Het is nog altijd een wedstrijd. Bij deze stand is Chelsea door. We zeggen het nog maar een keer. En Chelsea heeft nog nooit de Champions League gewonnen. Wel in de finale gestaan in 2008 tegen... Uh, Manchester United en toen verloren naar penalties in de stromende regen van Moskou. Nu, 19 mei, is de Champions League finale in München. En is het balbezit voor Barcelona. Xavi schuift breed naar Iniesta. Nog wat verder breed staat Messi, maar ook Dani Alves. Rechterpunt strafschopgebied van Chelsea. Messi en Dani Alves. Messi dan met een versnelling is een man kwijt. Maar schiet de bal weer tegen Lampard aan. Dan opgepakt door Mascherano, halverwege de helft van Chelsea, ingespeeld. En dan gaat er uh, eentje naar de grond, dat is Fabregas. Krijgt nu ook de vrije trap tegen, omdat hij in eerste instantie hem niet meekrijgt. En dan in al zijn agressiviteit een tackle inzet op Lampard, die daar woest over is. En nou, notabene door die Meireles, zelf een opgewonden standje, moet worden weggehaald. Zo kennen we Lampard er ook weer niet. Hij is gewoon boos op uh, Fabregas, twee kennen elkaar goed natuurlijk. Want Fabregas speelde jarenlang uh, in, uh, in Londen ook, bij uh, Arsenal. Ja, hij uh, maait naar de bal op het moment dat hij hem kwijtraakt. Uh, dat is echt een beetje een uh, frustratie-overtreding van Fabregas. En hij pakt hem ook nog eens een keer bij zijn been. En dan is, uh, uh, is uh, Lampard het echt helemaal zat. trapt zelf ook nog een beetje na. Nou, zo zit er lekker wat irritatie in deze wedstrijd. Nou, dat, uh, dat mag voor mij wel. En zelfs Messi kwam zich ermee bemoeien. Ging ja. duwen tegen Lampert, maar goed. Het is allemaal gesust en dus mag uh, Petter Tsjech de bal weer in het spel gaan brengen. 7,5 minuten in de tweede helft. Bal gaat naar Drogba. Die uh, alles wint daar overigens in de eerste helft en nu ook in de tweede helft. Maar via Juan Mata gaat de bal over de achterlijn. En die wil een corner hebben. Krijgt hem niet. Ik denk dat hij uh, wel recht van spreken houdt hoor. Want uh, daar leek het wel op. En uh, Di Matteo, Roberto Di Matteo, de caretaker manager zoals dat zo mooi heet in Engeland. Uh, Maakte zich er ook boos over. Maar goed, het spel gaat verder met Messi. Messi is rond de middencirkel, Een paar stapjes voorwaarts. Dan de bal op Cuenca. Lage voorzet geven. Ja, die wordt vanaf links onderschept door Ramirez. Bal naar Mata en Ramirez. Die krijgt nu de ruimte om wat stappen voorwaarts te maken. Moet nu wel afrekenen met Cuenca, halfweg zijn eigen helft. Nou, daar is hij omheen. Ja, het is een aanvaller natuurlijk. Paas vervolgens op Mata is onvoldoende. er zit Mascherano tussen. En Dan neemt Barcelona het balbezit weer over. Rond de binnencirkel met Xavi. Ja, het diepgever van Dani Alves stond al een tijdje te roepen. In het grasomgebied. Dani Alves met een hoge voorzet. De kopbal van Sanchez naast. Uitgespeelde kans van Barcelona. En nu stond de Chilean bij de tweede paal. Weg bij alles wat Chelsea heet en verdediger is. Maar komt hij de bal uiteindelijk naast de goal van Petter Cech. En zo blijft het dus 2-1 in deze belevingsvolle wedstrijd in Camp Nou Na 54 minuten. Ja. Het is, uh, het is spannend. Ik kan niet anders zeggen. Ik had het niet verwacht. Uh, zeker niet toen uh, Barcelona de penalty kreeg. Maar gemist door Messi. 2-1 de ruststand. En nu in de tweede helft een uh, negen minuten bezig. En balbezit natuurlijk voor Barcelona. Tegen 10... Spelers van Chelsea voor diegene die later hebben ingeschakeld. Barcelona kwam 1-0 voor, kwam 2-0 voor. Tien man vanwege de rode kaart van uh, John Terry. En toen uh, uit het niets eigenlijk in de extra tijd van de eerste helft een doelpunt van Ramirez. Nu een overtreding geconstateerd door de goed fluitende Chakir. Die uh, een prachtige rode fluit in de mond heeft. De overtreding was van Pujol. Vrije trap voor Chelsea. Chelsea gaat dat via Petter Czech doen. Ter te hoogte van zijn eigen strafstroomgebied, maar wel aan de rechterkant. Hij wordt uitgefloten, moet daar zelf wel een beetje om lachen. En ook uh, Guardiola wordt daar eigenlijk wel een beetje gek van. Van dat uh, tijdrekken natuurlijk van uh, Chelsea in deze fase. Omdat Barcelona dolgraag een doelpunt wil uh, maken. Ja, dat moet je toch gewoon doen en dat moet ook gewoon kunnen. Voor alle duidelijkheid nog maar eens eventjes. Chelsea speelt gewoon met 10 man natuurlijk. Xavi, het zou toch niet zo heel moeilijk moeten zijn om de vrije man te vinden. Maar ja, het is daar zo vol voor dat eigen strafschopgebied dat dat toch wel lastig is voor Barcelona. Messi nu gaat het proberen, gaat aanzetten. U hoort straks na het nieuws of dat gelukt is. Want Barcelona-Chelsea staat 2-1. op 1. Europees voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Is het dus 1-1? En dat is dus precies... De halve finale return. Real Madrid bij een München. De hoog voor het doel. Er wordt gekopt en dan gaat iedereen. De Champions League. Morgenavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.